Deze week in het online programma Rozenkruis Nu Zeven vlammen breken open Poorten tot het hart en het hoofd Een vuur dat leven geeft aan alle bezielde wezens wordt bestuurd door de wil van reine menschen. Dit wil zeggen dat, wanneer u het pad van de gnosis gaat, u in binding treedt met een ander magnetisch universum: het ongeschondene, het heelmakende. Zij die in slagen zich in dit licht op te heffen. ...en die voor zich een nieuwe hemel, een nieuw magnetisch uitspansel weten te openbaren... ...en binnen deze vuurkring een nieuwe aarde realiseren... ...en dus als gereinigde mensen volkomen opgaan in het alomtegenwoordige vuur. Zij zijn dan niet gebonden aan een nieuw, een ander web van het lot... Zij leven daartegen in een vuurkracht die door hun gereinigde en gelauderde wil kan worden aangewend en bestuurd. Zij gaan niet gebukt onder de materie, doch zij staan erboven. Zij beheersen de oorsubstantie van het daarin stralende vuur. Voor hen wordt de ruimte der oorsubstantie weer een eden. Een tuin der goden, een werkplaats, een werkplaats in volkomen zin, zoals zij oorspronkelijk bedoeld is. Ik ben een lichtkrachtbezitter. Als je het zo hardop zegt, slaat de zelftwijfel onmiddellijk toe. Ik ook? Hoe kun je dat zo zeker weten? Toen ik jonger was en vastbesloten de waarheid te vinden, twijfelde ik geen moment aan het bestaan van de waarheid en het licht. Ik zocht overal. In de natuur, in kunst, in mensen, in muziek. En ja, heel soms was er een moment, tijdens het spelen van een mooi strijkkwartet bijvoorbeeld, dat een glimp doorschemerde van wat ik dacht te zoeken. Maar een glimp is maar een heel kort moment in de tijd. Het is voorbij voordat je het weet. Toch blijven die momenten eeuwig in je herinnering. En die kleine glimpjes in de tijd brachten mij naar de school van het Rozenkruis. En in de tempel leerde ik hoe onmachtig wij zelf zijn. Maar als groep in de Christuskracht vermogen we alles. Zonder het vuur van de liefde kun je niets doen. In de tempel, met het tinkelende geluid van de bron die fluisterend een liedje zingt. De stille sfeer die we met de hele groep maken. Het voelt altijd weer nieuw en tegelijkertijd alsof je er altijd al was. Het vuur dat mijn hart laat openbloeien en mijn hoofd oneindige ruimte geeft alsof er een waterval over de groep wordt uitgestort. Een grote omhelzing van liefde. Van eeuwigheid. En toch, zodra je de tempel verlaat, verdwijnt dat gevoel al heel snel. Alsof het er niet eens was. Die momenten van eeuwigheid zijn niet voor jou. Die zijn voor de eeuwigheid. Je kunt het niet vasthouden. Je stapt met nieuwe moed de wereld weer in. Om de dingen te doen en beleven die voor je liggen in de tijd. Wat je wel kunt doen is geloven. Geloven dat je bent geroepen. Geloven dat het echt mag. Dat het echt zo is. Geloven is belangrijk. Zonder geloof zet je geen stappen op het pad. Zonder geloof is er geen hoop op de voleinding. En de liefde die over je wordt uitgestort, gaat verloren. Toen ik jong was, schreef ik een hartekreet in mijn dagboek. Mag ik heel even bij je zijn? Heel even maar, tot ik zelf weer leven kan. Ik wil voor jou wel sterven als het moet. Maar mag ik dan nu heel even bij je zijn? Heel even maar. En in dat hele kleine even, in het nu, mogen wij dagelijks de eeuwigheid vieren.